is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er wordt gedeeltelijk genationaliseerd vanwege grote financiële problemen. De overheid krijgt 45% van de aandelen in handen en wordt daarmee de grootste aandeelhouder. Afgesproken is dat de regering 4,5 miljard euro aan leningen omzet in aandelen in de bank. Bankia is de vierde bank van Spanje. Zo'n 10 miljoen Spanjaarden hebben er een rekening. De bank is ontstaan door een fusie van zeven regionale spaarbanken... De problemen bij ja ontstonden door beleggingen in de ingestorte Spaanse vastgoedmarkt. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft het contact verloren met een belangrijke milieusatelliet. De ESA gaat ervan uit dat de satelliet Envisat verloren is gegaan. Envisat werd in 2002 gelanceerd en verzamelde sindsdien gegevens over veranderingen in de oceanen en de atmosfeer. De Europese onderzoekers dachten dat hij na vier jaar niet meer zou werken, maar de satelliet heeft het tien jaar uitgehouden. Envy zat tot de omvang van een vrachtwagen... en was daarmee de grootste satelliet die in Europa is gebouwd. De haarstylist Vidal Sassoon is overleden. De Britse Sassoon had veel invloed op de haarmode... zowel voor mannen als voor vrouwen. Zo maakte hij het bob kapsel dat uit de jaren 20 dateerde... weer populair in de jaren 60. Een van zijn beroemdste modellen was Mary Quant... en Sassoon kapte ook Mia Farrow voor haar rol in de film Rosemary's Baby. Later stelde hij shampoos en conditioners samen...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 the sound for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 Ik dank Jim, het Idols was. Ik dank die dikke uit de jury was en bijna nog steeds mij was. Als ik een dag niet mezelf was, Dat ik alles, was wat jij was en jij was dan. Ga dan nog steeds, en wij Call Muhammad and we hit flame. we with the